Sit still oh. while we talk This is my call out to you When I try to reach out When I couldn't get to you My show. But tonight, say you're the for it. En dankzij de jury waar we onwijs, ja, waar we verliefd bijna op zijn, zijn we door. We stonden daar, tenminste ik stond daar met een keelontsteking en dat ging zo lekker in de band. Daarom zijn we blij dat we hier terug mogen zijn en we hopen dat jullie ervan kunnen genieten. Het volgende liedje Het Shine. Wat? I said, each other, look we'll each other. The only case of sugar is a little Dank jullie wel allemaal. Super tof dat jullie zijn blijven staan. We gaan onze laatste twee liedjes spelen van de show. En mocht je denken van hé, hey, dat is best een leuk bandje, check ons uit. Op onze Facebook, website. En hopelijk spreken we elkaar hier in de samen de beaches. zou leuk zijn. wel weer eens leuk om ze even weer terug te horen. De Red 17 in de finale van de Rob Akda wordt. Uiteindelijk wisten ze die ook te winnen, ja, ja. En natuurlijk een bevrijdingspop. Ja, toen mochten ze zeg maar op het, op het podium, het hoofdpodium openen. Dat mocht ook die band Ethereal. Ik had beloofd dat ik er iets van ga draaien. En dat ga ik ook doen, maar dat doen we zo. Eerst gaan wij zo dadelijk, juist die, uh, ja. dan, dan gaan wij eerst eventjes uh, naar een ander stukje muziek uh, luisteren, want die stonden ook in de finale, maar het leek wel of ze op die avond gewoon lijm onder hun schoenen hadden zitten, want ze kwamen totaal niet uit de plooi vandaan. Ik heb het over een band die uit Beverwijk komt, ze komen wel boven het uh, kanaal, maar ja, ach, zo erg is dat ook weer niet. Uh, ze zijn heel erg leuk, want ze hebben ook vorig jaar geloof ik nog de Eimond Popprijs gewonnen. Mochten ze bij Bekerstein Pop mochten ze spelen. Ik heb het over Against All Odds. Hier zijn ze met Fan de Flame. zeggen, strepseltje nodig, uh, Daniel. Maar goed, uh, dat heeft hij denk ik niet nodig. Uh, nee, hij is erop getraind. Dat ja, is niet eens hard. Grun niet. Grunten noemen ze dat. Dat grunten, dat gaat niet eens hard. Nee, helemaal niet. Ik dat heb is eigenlijk hem, heel zacht. Uh, we hebben hem toen gezien uh, in het uh, Patronaat. En eigenlijk uh, deed hij dat uh, gewoon haast fluisterend uh, eerlijk gezegd. Ja. Hij had wel een uh, fles spa uh, erbij nodig om, uh, om enigszins een beetje de avond door te komen. Maar goed. En uh, af en toe uh, is het dan uh, afloop, ja dan worden de kelen ook echt gesmeerd uh, bij, bij een hoop van dat soort jongens. Natuurlijk. vooral Beem, als je vergelijkbaar nog... met ons Zandvoors hoor. Want die, konden dat, die kunnen dat ook nog steeds. Ja en uh, ik bedoel. Dan uh, kan je wel een potje grunten. Dus, uh, en hij is geloof ik ook derde geworden bij het uh, Nederlands kampioenschap van 2010. Dus ja, het zegt al klopt. genoeg. Uh, in welke samenstelling ze gaan komen. En welke gasten van Ethereal hier in augustus uh, hun opwachting gaan maken. Dat moeten we afwachten. Ik ik denk sowieso de drummer. Elko van der Meer. Die zal waarschijnlijk uh, wel komen. Want die heb ik uh, gesproken. En die zegt. Nou wij willen wel weer in augustus komen. Dus, uh, dus wat dat gaat uh, uh, zit dat goed. Uh, wie ook willen komen. En dat is wel leuk. Voordat we... Uh, uh verder gaan. Is, uh, moet ik wel even de, de platen voor nog even afkondigen. Dat is Against All Odds. Van The Flame. Um, die band die dus de IJmond Popprijs heeft gewonnen. En, uh, de eerste voorronde bij de Rob Akda Award wist te winnen, maar helaas niet de finale. Dus dat uh, was een beetje het uh, verhaal. Een band... Ze zijn legendarisch hier bij CFM. Legendarisch als laatste band. Zeker, zeker ook. Uh, ja, want uh, uh, ja, uh, het was de laatste band die hier live speelde. Want, ja. Nou, let, let zelf maar op wat hij dus in de tekst ook zegt. Hier is We Cook With Fire met Hello, Hello, maar dan wel in onze eigen studioversie. in the house hello everybody blij dat we hier mogen spelen. En dan uh, we afsluiten met een uh, dikke, dikke Hello! hello. Het einde eigenlijk te mooi om er doorheen te praten. Ja, is het ook. Want uh, de manier waarop hij dat doet, moet je maar horen. En toen pakte hij zijn uh, gitaar daarvan putten en uh, dat liet hij dan ook gewoon bij de microfoon hier, hier ergens zo horen. Uh, wat, vraag, wat was, was deze van is? hier? Ja. Was van hier. Oh. Ja. We hebben hier een echte opname van Gangster uh, gemaakt. Slipping Away. Uh, daarvoor hoorden we ook nog een eigen opname van uh, We Cook We Fire met Hello Hello. Als ik hier uh, toch nog uh, mijn 25-jarige radio jubileum mag doen, dan haal ik die complete band gewoon naar de studio. Ja. En dan gewoon weer live. En dan gewoon weer live. En dan is het gewoon uh, één keer bij de buren. Ik zeg: mogen we het dan één keer omdat het mijn jubileum is? Geef ze een kaartje voor de film. En ja, dan uh... daarom, uh, nou, de film. Ik weet niet of, uh, of, of dat uh, nog. Uh, dat nog gaat hier Ik weet niet of jij kranten leest Maar dat uh. ding daar Aan de overkant ja. uh, Daar worden geen films meer gedraaid hoor dus, dus dat is echt Oeps. over Ja dat is over Dus, uh, dus ja dan, zal, dan wordt het een, een dure filmkaartje denk ik uh, Ja dat zou zo moeten. Ja, oké. Okay. Uh, dat, dat, dat is We Cook We Fire met Hello. Dat Hello. was een uh, opname van 17. Juni uit mijn hoofd. Dat van, uh, van 2010. En uh, dat van, uh, van Gangster. Dat was een paar weken daarvoor nog. Het was het enige nummer wat ze hier hebben gespeeld. Uh, het was wel leuker geweest als ze er meer hadden gedaan. vrouwke van S tegenwoordig die uh, geeft zanglessen. Doet ze samen met uh, Ganna van het Riet. De dame die dus volgende week zondag, noteer het maar alvast in je agenda tussen 12. En twee, gewoon weer wat liedjes gaat, gaat doen met een akoestische gitaar. Hebben we ook afgesproken. En ik heb ook gezegd van als je weer wat nieuws hebt, mag je altijd terugkomen. Dat vond ze leuk. Dus dat, uh, maar dat ze geldt voor op. elk artiest. Um, voor bepaalde artiesten. Bijna. Dan heb, elke. Ik er, dan, heb ik er, dan heb ik er zeker twee uit IJmuiden die, uh, die dat mogen doen. En uh, er is dus één uit, uh, dus uit Amsterdam die dat mag. En uh, ja, we hebben er ook één gehad uit Amsterdam die dat ook mag. Dus, uh, ja, en eigenlijk alle nieuwe artiesten zijn ook welkom. Uiteindelijk wel. Ik geloof dat, uh, dat er uh, weer eentje zich... Uh, maar ja, die schijnt ook al bij 3FM uh, links en rechts al uh, wat te willen doen. Ja, maar dat dus... maakt nog niet uit. Nee, hey, hey, natuurlijk niet. Uh, leuk was, uh, twee weken terug zat ik, uh, had ik een uh, ritje naar Nijmegen. En dat was bij het uh, Positief Label Festival. Daar heb ik ook een uh, blogje over geschreven. Mensen moeten dat maar zelf even nakijken. Maar uh, het leuke was, in de auto van mij, daar zat een man in. En die man, dat was Tom Gaasbeek. Wie is Tom Gaasbeek? Dat is uh, de man van Wave Zero. Wave Zero was hier ook ooit te gast. En zij uh, stonden in de finale van de Rob Akta Award van 2009-2010. En ook van... Hebben wij hier een opname? Jazeker, hier is Eensen met Secure the Shadow. the to you. Zero met uh, Secure the Shadow En uh, Tom Gaasbeek Het stemgeluid van hem Ja, komt mooi uit, want we hebben er nog eentje Die we nog in de, in de Speler hebben zitten, dat de laatste is, ja, En dus is halve finalist Een van de twee uit IJmuiden Ik zeg het er maar bij, die andere dat is Fabiana Dammers die mag hier ook gewoon, gewoon hier nieuwe nummers spelen. Maar deze heeft het al gedaan. Uh, Suus de Groot, beter bekend onder Souda Mooie opnames. Ja, hele mooie opnames. En daarom gaan we daar ook mee afsluiten. En waarom doen we dat? Omdat ze dus de halve finales van de grote prijs van Nederland heeft bereikt bij de singer-songwriters. En eerlijk gezegd, ja, het verbaast me aan de ene kant ook niet, want er zit zoveel uh, meer, meer in. Uh, ik, ik zou bijna zeggen, het, uh, als, het zou maar ook heel, uh, het zou me ook helemaal niet verbazen als die uh, op een gegeven moment uh, aan het eind van het jaar in Paradiso staat. Here, stay close to yourself. So Night. Tot aan het nieuws van 10 uur. En wat ons betreft, graag tot volgende week. Dag. Tot volgende week.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 It's